and Tante Mar, maar dat is een tijd geleden zeg. Vreselijk leuk. Vertel eens gauw, hoe is het met oom Fiel? Wat zegt u? Oom Fiel is de man van tante Rita. Oh ja, natuurlijk. Nee, wacht nou eens. En uh, tante Els dan? Tante Els is de tweede vrouw van oom Benno. Ach zo. En uh, is neef Henk dan een zoon van zijn eerste vrouw? Oh ja? Is neef Henk de zoon van oom Geert en tante Nel? Zeg maar, neef Henk, dat is toch die lange blonde jongen... die toen getrouwd is met die notarisdochter, hè? U weet wel, toen oom Wout onder de trouwauto kwam... toen hij een foto wilde maken... was dat oom Wout niet? Oh, dat was oom Jan op de bruiloft van Rennie en Kees. Um, is dat een neef of zo, Kees? Kees is de eerste man van tante Henny. Ja, ja, ja. Wat? Tante henny? Ja, ja, dat is toch die met die sproeten? Niet. Oh, is dat nou mevrouw Piertuin? Goh, wat zit dat toch leuk in elkaar allemaal, hè, zo'n familie. Wat zegt u? Ik een dochter van Pop en Piet? Nee, nee, nee, van Herman en Wil, Nee, echt, ik weet het zeker. Ja, ja, zeg. Leuk dat we elkaar weer eens gesproken hebben, hè? Moeten we vaker doen? Dag, Tante Leni. Tante Leni? Nee, nee, wacht nou eens even. Tante Leni is de moeder van nicht Erna. Nee, Erna is de dochter van oom... Oh, nou ja, laat maar. Je lost het bevolkingsprobleem niet op met namen noemen. Het is een kwestie van mode, hè? Modebewuste brands. Wisselende voorschriften waar men zich naar richt. In mijn jonge jaren was het de blinde dame. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Leien decreteert, hè, of uh, het binnen gasthuis schrijft voor. <mode> eisen nou ja. Ik hoef jou niks te vertellen, Je bent een vrouw. Ja? Eh? Ja, zeker. Ja, toch. Ze gaan staan, laat zien. Doe eens iets geks. ga staan. Op de beenjes met de voetjes, van tralla, doe eens. Zo? Hè? Eh? Ja, zie je wel, een vrouw, dat, gaan we zitten, gaan we weer gauw zitten, hè? Voordat iemand binnenkomt, Ja, je praatjes en zo. Ik kom daar binnen, wat denk je, ze stond voor hem. Daarom hoef we niet hebben. Maar mode dus, hè, de blinde darm. Als vrouw hoef ik jou niks te vertellen, hè. Linie, appendicitis. Nou, ik kan me niet herinneren het ooit gedragen te hebben. nee, eh? de de nee, medie, de, de, medie, de medische wereld. De mensenslagers, kip. Kip? Ja, spreek ik Frans, kip, kip en toet. Ik versta kip en toet. Alle maten. kip en toet, nee. kip vleesmeester, m'n lijfarts, m'n jaarlijkse medical jack-up, m'n Ah, ja, en wat zei die? Mode, modeuiting, de nieuwe medische mode, zoals destijds de blinde darm. Ja? Wat was dat dan met die blinde darm? Onzin, dat was onzin, een gril, een medische gril. Dertiger jaren, meen ik, hè. Toen moest hij er opeens uit, de blinde darm. Massaal dus, alle benen raak. Als je maar op je navel wees, Jaap. Jaap in de buik. De oude Pieter zelf, toch? Je vader, ja? Jazeker, ja. Zodat hij het ziekenhuis komt binnenwandelen. Doodmoeie verpleegster, wil u plaatselijk verdoogd of helemaal? Wat? Niks geen verdoond Pa, hè, een wild. Moest dat niet, die nieuwigheden? Bij zijn volle verstand, hoor. Aan zijn blinde darm geopereerd? Jazeker. En op zijn hoede blijven, hè. Na afloop vragen wat dit nou allemaal voor diende. Voor zijn klachten. Pa zegt, maar ik heb geen klachten. Ja, wat komt u je dan doen? Pa zegt, ik kom mijn broer Gert even opzoeken. Die sfeer, hè. Mode, medische mode, na de oorlog. ...nog leuk aan verdiend, hoor, aan het hout. Het hout? Ja, het hout, ja. En toen was het de hernia dus, hè. Lag half na oorlogs Nederland een te plat op de plank, hè. Waar het jongvolk vandaag de dag vrolijk een weekje voor in de ziekte loopt, ...daar kreeg hij toen eigenlijk al zes maanden de plank voor... ...van de controlerende hernia, heer. Enorm veel hout had verkocht aan die molen. Ja. ...en begrijp ik dat het nu dan weer iets anders is? Ja, ja, filmen. Hoe? Filmen, ga filmen. Kwak zal het 1973. Alsof de medische kosten de beddenpannen al naar jou koken. Ga filmen, kip voorop, hè, kipvleesmeester. Bekeuring, hij onderzoekt me van top tot teen ...en hij zegt, uh, hoe gaat het met je? Ik zeg, ja, dan ja, kom ik, ik aan jou vragen, dacht ik. Als ik het moet zeggen, dan verdien je het helemaal voor niks. Hij zegt, ja, ik weet niet. Ik zeg, nou mag dan even wel je bul zien, want nou ga ik ook twijfelen. Ja. Hij zegt, nee, maar ik vind je een beetje gespannen. Gespannen, zegt biels. Ja. Ja. de familiekwaal. Maar wat doe je er dan? Ga filmen. Wat doe je dan? Ga filmen. Ga iets doen tegen de biels. We weten van gekkigheid niet wat we laten moeten Ga iets doen. Nou ja, voor ontspanning natuurlijk. Filmen? Voor ontspanning? Nou, ah, je vergeten het al waar hoor. Dat is je de arbeidstherapie, Filmen. Daar is slavenarbeid een snipperdag bij. Dat is geblazen. Als je iemand in zijn vrije tijd zich wil laten overwerken... ...dan moet je tegen hem zeggen, ga Filmen. Dus je hebt het gedaan. Als Kip een nieuwe praktijkruimte wil gaan bouwen... ...Kip Vleesmeester, nou... ...en ik leg in concurrentie met Kees Bosraaf... Nou, al moet ik me Turks fruit uit mijn camera op filmen, hoor, maar heus wel. Ik was nog nauwelijks in de kleren, zeg, of ik roep op Paul... Morgen, chef. Morgen, Lien. Filmspullen kopen, Paul. Alweer, chef. Nee, Paul. Ik vertel het je helemaal. Oh, blij toe, ja, chef. Ja, nee, Nare nee. boodschap, Paulien. Oh. Wat, joh? Nou, om dat drie het keer in de week met je garantiebewijsje ja. bij je doka-specialist aan te mieren. Hè, met alweer een handje vol camera noem ja, Nou, doe dat nog garantie, Paul. Geen cent wordt je vergoed. Ja, het geldt alleen bij normaal gebruik, chef. Ja. Vertel dat maar aan, meneer van de rubbers Paul. Mijn Cameraman, het kind, die moet je vooral een paar honderd ballen aan filmspullen in zijn handen geven. Zeg dan maar gerust. Goeie. Ja, gooi, man. Tegen mijn filmspullen, of je ze vreet, vier op één, hoor, Terhelle. Meneer Film, vier op één. Vier camera's op één film. Laat hier niet dat ze klavieren vallen, dan staat hij er wel op te dansen. Ja, van de lachjaar. Daar moet ik nou eenmaal om lachen om een lachfilm. Dat is mijn zwakke punt. Alle. Ja? Ja hoor, men zegt het maar weer even, een lachfilm ter helft. Een dag uit mijn leven, dat noemt men een lachfilm. Oeh, je hebt al een filmpje klaar. Ja, ja, ja, ja, ja, zegt ja. de titel dus hè, een dag uit mijn leven. Als zakenman. Ja, zoiets van eh, de dood van een handelsreiziger. Ja. hè. Ja. Maar, maar, maar dat is het vrolijke meer, weet je wel, zo van eh, een dag uit het leven van de dood van een handelsspierlala zeg maar. Maar dan meer in het geestige ik. Ja, ja, dat bedoel ik Bloedserieus allemaal, hè. Van dag uit mijn leven. Zeg maar, een rip uit mijn lijf. Maar ik zal ze wel krijgen. Krijgen? Ja. Wie? Wie? Kip, kip en toet. Kip en toet vleesmeester. Met zijn nieuwe praktijkruimte. En de heer burgemeester, die moeilijk doet over de bouwvergunning. Oh ja? Waarom? Om zijn vrouw. Om zijn vrouw, de burgemeester. Die heeft hier zijn keer zijn spreekkamer uitgebonsoerd, kip. ...met de puur medische mededeling: ...u hebt niks. Vrouw van met borstvlachten. Ach, dat zegt Kip, kleed u maar uit. Ze kleedt zich uit en zegt, ...u hebt niks. Ja. Ach, dan zou je nog ons misdaad mee injagen, gezet. U hebt niks. Tegen een burgemeestersvrouw. Dat soort kritiek... ...krijgt een man in de raad nog niet van de cpn. Dus je begrijpt. Ja, ruzie... Ja. Maar uh, hoe dacht jij dat dan te lijmen? Ik lijn dat met mijn me Willem. Mijn rip uit mijn lijf, mijn ogen, mijn hoofd, mijn haren van mijn kop, of hoe heet het? Een dag uit uw leven, chef. Ah, ja. ja, of de nacht van de merry. Ook wel simpel eigenlijk. Ja, voilà. <lacht> maar daar lijf ik het dan wel even mee hoor, te helpen. Daar breng ik dat wel even tot mijn Ramen Lamen in de nacht van de merry. ja, zelf. Of hoe heet je waanzin? Een, een, een dag uit uw leven, chef, gewoon. Ja, hoor Paul, ja hoor. Daar, ik mijn regisseur. Ook zo'n lekkere druif. Ja? Heb jij het geregisseerd, Koen? Dan nee, nee. Ik heb het niet gezien, hebben. Het enige wat ik van hem me merkte, als er weer een scène gedraaid was. Dan kwam ik me daarmee troosten. Het is gewoon een dag van uw leven, zeg. Troosten? hè? Ja, oma, al had zijn dag, lieveling. Die had ik wel. Ik had een uitstekende dag, maar dan ga je van niet allemaal filmen. Niet allemaal wat? Niet allemaal wat, niet allemaal alles... ...tot in mijn meest intieme momenten in het echt Echtelijk bed. De slaap... Ja, het uh, moderne Candid Camera-Idee ja, okay. Als regisseur stap terug doen, hè. Alleen maar signaleren willen. Ja. Man in de baan brengen om bespied te zijn. En filmen maar, jongens. Ja, ja filmen maar, jongens ook wel. Ja. Zeg, dan maar stel je het even voor. Als ik dat wil lijmen tussen die families... ...als ik die dus gisteravond bij me uitnodig om te komen kijken... ...naar mijn hart op mijn lijf, of hoe heet je daar? ...de heer burgemeester en mevrouw... Kip en toet. Kip en toet vleesmeester. meester. De een weet van de ander niet dat hij is uitgenodigd. Ja, dat zal ook een gek zeker geweest zijn. Om te snijden. Meteen lucht voor haar. Ja, die vrouw haat op het eerste gezicht. Kom, kom chef. Het eerste wat toet tegen mevrouw burgemeester zei was iets van leuk jurkje hebt u eraan, toch? <laughs> ja, doe het geen verdijn, Paul. Leuk jurkje hebt u eraan, terwijl het het mens niet staat. Er staat een mens niks, kraakt nog smaak. Al zou ze, ik weet niet wat aantrekken. Ze jachten de kraaien mee uit de spinazie. Overdodelijk gesproken zeggen, leuk hebt u daaraan. Ach, de ziel. De ziel, nou, zeg, maar dan ken je mevrouw de burgemeester niet hoor. Die raakt hem dan ook wel even kwijt hoor. Die zegt dan met zo'n vogelverschrikte stemmetje eventjes iets van, uh... nou uh... u bent anders op enorm. ...om afgevallen. Te tegen Toet, Toet Vleesmeester... ...laatst op een feestje heeft een collega van kip... ...de achter dwars door de stoplichten... dat de kraamkliniek Menen ...menende dat. En niet. Portiemostelen. Verkeerd gevallen. Een ervaren arts bij Toet... ...een gehaast blijde gebeurtenis in men te zien. Daar zegt mevrouw de burgemeester tegen... ...nou, ik ben ook enorm afgevallen. ...dus ik mag al het licht uit. Hé? Oh, voor je film? Ja, zeg, niet uh, voor vijf minuten voor de jonge lui. helle, daar zitten de heren geen van bij me naar de hunkeren, zeg. Hoewel je jouw vraagt wat erger is, hoor. Als je dan dat op je parelsterentje ziet verschijnen... Wat? Hij staai op, Lee. Uh. Hij staai op. De hellen. Ja, dat is een kwestie van tussentiteltjes lief. Ja, ja. Net als vroeger bij de stomme film, hè. Gek effect wel hoor. Dat vervreemdende aankondigen van dat de chef opstaat, weet je wel. Dat hadden wij gefilmd dus. Dat hadden jullie allemaal niet gefilmd, Paul. Ja, wel degelijk, chef. Eerste scène, weet je wel. Dat maanlandschap, Paul. Dat eindeloze maanlandschap met al die kraters. En op de voorgrond de stok van de vlag. En de schaduw van de LM. Nee, hou even allemaal af. Dit was de schaduw van het NG op de voorgrond. Wat? Je weet wel, het NG, de nooskeet, jouw neusgat, of hoe noem je dat schaduwbeeld zo koud? Waarom? Nou, dan dat maanlandschap op vast. Dat was een close-up van jouw shotneus. Of een uh, close-up shot van jouw drankneus. Of hoe heet dat in de maanlanden? Ja, die uh, eigentijdse vervreemde cameravoering, cameravoering, Leerling. Beetje Fellini, zeg maar. Beetje Inkbaar Bergman. Ja, een beetje Klaas Vaasvol, zeg maar. Een beetje Malle man met je zonsondergang. Met mijn wat, na, na, na, na, die kraten toestand vol mijn neus. Wat, wat was het? Die zonsondergang, opeens. de basis ja, die wolken. Met die rode randjes en die blauwe zon. Het was je oog, overhoud. Wow. Ah, Van toen jij mij niet wakker voor de bouw, weet je wel? En van toen Koen eens even boei riep, waar jij toen zo verschrok... Dat jij met je malle oog tegen mijn lensje keilde, omdat ik net bezig was met een close-up. dank van jouw shotneus. Of hoe zei ik dat ook zo geestelijk net. En van hoe jij toen met mijn eerste camera vernielde, met je slaapdronken dit kop te hellen, kan je even volgen. Dat biedt je gasten er even aan onder de eenvoudige noemer, hij sta je op. Ja, en is het verbijsterd auditorium van de eerste verstandsverbijstering bekomen. Of dan hebben we zende twee. Hij ga je naar bed. Ik zweer het je, hij ga je naar bed. Zende twee, zende één, hij sta je op. Zende twee, hij ga je naar bed. Een dag uit het leven van de slapende zakenman. Hij, sta je niet op, dan ga je wel naar bed. Hij ja, is een soort van onthechting, niet. Filmmaker ontdekt meer en meer zijn eigen tijdsruimtelijke werkelijkheid, ziet. Ja, ik heb gezien hoor hij gaat, hij gaat naar bed, ja. Dat laten ze doen, niet? Dat stiekem filmen ze. Als ik net naar bed ga met de vliegenmepper. Met wie? Met de vliegenmepper. Mug in de kamer. Dus ik met de vliegenmepper mijn bed. Beslapende houden. Ik word pad, zo pat. Wat zou het pat, camera twee naar de Palestijnen? Ja, en zend hem maar weer uit hoor. Toveren maar weer op het scherm, volgt zijne drie. Een gelukkig huwelijk. Een gelukkig huwelijk. Ja, en daar ben ik nog te mede bij geweest. Daar heb ik met Doemie door de tuin gedrenteld, speelswalsje gedaan, nog kusje op het voorhoofd toe goed huwelijk, wat wil je meer? Ja, vertraagd opgenomen, die kraaplien. Dan krijg je bij normaal afdraaien een soort van versnelling, hè. Dat spel met de tijdruimtelijke losmakelijkheid dus weer. Kraaps oog, ziet dat zo, chef? Je zegt Paul. Maar we zien het allemaal, hoor. We zijn geen van allen blind. We zien het onder het motto, een goed huwelijk. Allemaal. Dat een grote, enge vent achter een wanhopig ...onschuldig wijfje aanrent. En hij vangt er... en het moogt een beentje te lichten... ...dan geeft je er een kopstoot toe. Ja, zo zoen jij nou eenmaal. Dat is nou eenmaal jouw lub van zoenen. En zo jij ook. Jij walst als een dans. Of waar jij danst als een wals. Of hoe jij de mans danst. Ja, ja. ja. Sterne 4 zal je bedoelen te hebben. Sterne 4 even onder het merkwaardige motto. Onbespoten. Ja, nee, nee, dit was even een taalfout, weet je wel. Ja. Ik dacht van bespieden, bespoot, bespooten, maar dit is fout. Oh, uh, uh, wat weet er uit het dakraamtje toch film de knaap hè? Ter Helle, men filmt even vanuit het dakraamtje, hoor... ...hoe iemand zijn tuin staat te sproeien. Speelapparij. Ach, die tuin staat te Ja. Maar dat is toch een keurige bezigheid. Jazeker. Als men maar het verzoek heeft... ...een stukje tuinslang in beeld te brengen, ja... Zo niet, dan dringt ze aan de toeschouwer de onontkoombare vraag op waar de vent het allemaal vandaan haalt. Over onbespoten gesproken zeg. Ja, het is een heel waarsinnig gezicht, Orlien. Als je allemaal achter en even later een broeierige blik door de hecht ziet werpen. En dan je hij zijn schuurtje in. En dan kom je daar nog broeieriger uit. En dan zie je hem op zijn moeilijke knieën door het gat in de hecht kruipen halverwege. En dan zie je een tijd lang alleen zijn grote tuinbroek. Ja, nou, en dan komt hij weer terug teuten en dan blijkt hij aan de voeten de blote vrouw van de burgemeester achter zich aan te slepen, zeg. Die sleept hij het schuurtje in, het tableau. en tableau, ja, ja, ja, dan laten ze het dan bij, hè, dan stoppen ze gewoon met filmen waar de burgemeester bij zit, zeg. Die ziet daar even de blote vrouw het schuurtje in slepen. en verder laten ze hem gewoon in de waan. De gemennie genoten benen gewoon op het spijkertje hangen. Hè? De vrouw van de burgemeester? De, de, de hark. De hark? Ja, mijn bril. Mijn, ik, mijn bril is op, ik kijk door de hecht. Ik zie mijn hark liggen, dat denk ik. Mijn bril is op. Ik kijk naar het schuurtje, weg hark. Die leest die wel eens, hè, meneer de burgemeester. Dat ik pak hem even terug. Niet wetende dat. Mijn bril is op, magere vrouw nogal. Dat die pak ik bij de hark en hij met de voet. En hoe heet het? Niet wetende dat. ...en die wil ik in de die aan het spijkertje hangen, je begrijpt? Oh, O, voorzitter. Sure, sure. ja. En, uh, wat zei ze? Ze zegt, o oh, jee, meneer Wiels, Aanhankelijk type nogal nietwaar, o oh, jee, meneer Wiels, dat ik je als de bliksem weer door het gat in de hef teruggeschoven, hè, voordat er iets gebeurt, die maar aan de zelfkennende, licht ontvlambaar als ik ben, ik ben nog geneigd misbruik te maken van de situatie, menselijk. Ik ben nog gelijk zo'n vrouwtje te beschuldigen van diefstal van een harp. Dus weg ermee, door de hek. Hup. Maar dat wordt niet gefilmd hoor. Ja, hij, de knaap liet zijn camera in de goot van de dienst. Ja, maar de lach weet je wel. Verbijsterd zeg. Uh, denk ik even de heer burgemeester in, zich, En die daar zojuist zijn gade het schuurtje in heeft leven. En niet dan dat mens naast zich nog iets wat zeggen: van oh ja, weet je nog van die virus? Ah, je, je. En wat zei die? Iets onverstaanbaars, iets wat er helemaal niet te vroeg. Man had het niet meer, en kip grinneken, kip en toen ver op Dat probeer ik er iets te lijmen, zeg. Nou, kip was gauw chef. zene vijveling. Het is een vreemdeling zeker. Ja, ja, dat noemen ze dan het is een vreemdeling zeker, terwijl hè, als ik dan bij kip. De eerste bespreking gaat voeren over zijn nieuwe praktijkruimte. Als ik dat gefilmd wil hebben. Het is een vreemdeling zeker. Uh, was je verdwaald ofzo? Normaal niet. Normaal. Meneer, door de hek filmen. Als ik daar een pad kon oplopen. Aanbellen. Me nog even vrolijk naar de kamer gewend. Normaal. Dat werd alleen niet open gedaan. Werd er wel, chef. Werd er wel, chef? Dat wordt me nou nog gezegd. Nou wel. Maar dan laten ze me rustig over mijn schouder nog even aanbellen, hoor. Waarop ik achter me iemand verrast hoor roepen, auw. Auw, chef? Vrouw zei geen auw, vrouw zei auw. Ja, wat wil je, zeg, als iemand je zijn grote aannemersvinger in je oog steekt, dan zeg je wel even auw. Ja, maar ik versta auw. Dus ik denk, doet, Toet zegt auw. Dus ik draai me op, ik onthelst haar even hartelijk. Was doet haar moeder, Lien? Ja, verschrikkelijk, zeg. Toet haar moeder, ja, <lacht> toet haar moeder een lange hem. met volslagen, onbekende pauw. Die kan dan even de vinger in het oog steken vervolgens omhels. Onwaarschijnlijk langer. Ja, dat waanzinnig het Link, of ze hem in tranen stond te voederen, weet je wel. Voederen, hè? Nee. Nou, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik stond even met mijn mond volkanden. Kan ik me voorstellen. En wat deed je? Wat deed je? Toetroepen? Voor op de film? Die grote... Huilende vrouw, even opzij gezet. Wacht maar even naar het vogeltje bijvoorbeeld. En dan binnen geroepen van Toet, waar zit je? Boven! Ze staat boven. Ik heb een bolletje, Ja, heel gek slapstick effectling. Ja. De chef die die arme half blinde vrouw daar per ongeluk in de roze gooit... ...en dan met een vrolijke groet naar de camera naar binnen holt, Ja zeg, en dan is ze net weer zo'n beetje overheid gekrabbeld... ...en dan wordt ze weer onder de voet gelopen door de chef. Ditmaal met een dikke toet in zijn armen. In de armen? In de haast! Voor de film, boven! Ik zeg, doe het zit je. Ze zegt, hier. Ik reik me met de arm. Ze zegt, ik heb niks aan mijn voeten. Ik zeg, dan draag ik je wel even. Lachen er het vogeltje van doen, je gaat het de film. En dan staat ze met 100 kilo dikke toet in mijn armen op in stoep. Zegt, ja, werd je niet moe? Moe? Drijf, ik werd drijf. Van transpireren? Nee, van doet. Van bolle doet, zegt dikke toet, Van de toet, die stond onder de douche. De bril weer niet op, die sleep ik daar onder de douche vandaan. Typische vrouw weer, die zegt dan, ik heb niks aan mijn voeten. Zo sta ik op de stoep, met dat lange mens tussen mijn benen. Of ik paard paardrijden was, op een paard met een rood oog en achter me slaat de deur dicht. Ja zeg, en dan zie je in scène 5 ook opeens weer die broeierige blik in zijn ogen krijgen, Alie. En dan stap hij van die lange vrouw af. En dan zie je er met die blote hadden we met geswinde pas de garage inholen, zeg. Heel gek. En tableau weer. en tableau weer, ja. ja. Dan zegt meneer, de film weer stop. Leuk voor Kip, zeg, die daar eerst de schoonmoeder ziet mishandelen... en daarna nog een dunnetje zo het triomfantelijk naar de garage dragen als de blote toets. Zo, zo zit ik iemand een nieuwe praktijkruimte aan te smeren. Het is een vreemdeling, zeker. Terwijl ik... Oh, daar, man al. Als je het over een vreemdeling hebt... Een vriend van wil ik ben er hè? Ik weet het niet. Ja, die is er, niet. Wil je me even? Ja, ik ben er, niet, ja, Maar hier, dank je. Ah, Wils hier. Ah, meneer Rindemann. sympathiek, dat u even bij. U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u, meneer Willem. Van de zijde van de burgemeester en vleesmeester, zegt u. Ja, ik begrijp het, meneer Rindemann, maar laat mij dit misverstand in Ik het, ik schrijf,